De milieudienst Rijmond noemt de kans klein dat de benzine bij Otschel is weggelekt omdat de wind de andere kant op stond. Het is volgens de milieudienst waarschijnlijk dat er een file bij het meestation stond of dat er een schip aan het luchten was. CDA Kamerlid Omtzigt wil van het kabinet weten waar het benzine vandaan komt. Mensen die aan een hoge waarde benzine worden blootgesteld kunnen hoofdpijn krijgen of flauwvallen. Morgen vroeg om half tien wordt begonnen met het bevrijden van de schepen die vastzitten op het Twente Kanaal. Volgens Rijkswaterstaat is het testen van de noodsluis bij Eefde succesvol verlopen. De constructie moet de sluisdeur op en neer takelen die kapot is sinds die maand geleden naar beneden viel. Er ligt sindsdien 42 schepen stil voor de sluis. De ijsbreker heeft het Twente Kanaal bij Eefde ijs vrijgemaakt zodat de schepen er morgen door kunnen.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 Nou ja, leuk uitgedrukt. Ja, we doen ons best. Ja. ja, we doen ons best. Nou, ze werkt al meer dan twintig jaar als vernieuwend denker en communicatietraining in de regio. En haar motto is, het meervoud van lef is leven. Nou, helemaal niet eens. Dat uh, motto heb ik zelf ook. En ze vindt het uh, leven heel eenvoudig. Nou, ja. We hopen vanavond te horen hoe dat gaat. En dan kunnen we allemaal dat uh, volgen. Je doet het gewoon en ga de uitdaging van het leven aan. En ze komt uit uh, Haarlem.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 om um...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 Oogenschijnlijk dun en zeer hanteerbaar ja. boek.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 Eh, uh, nou... ...duizenden en duizenden vrijwilligers over de hele wereld. Nou, ik heb de eer om het in Nederland een beetje te mogen duwen. Oké, okay, een soort vertegenwoordiger in Nederland. Ja, dus het is eigenlijk een combinatie dat vernieuwend denken valt als een puzzelstukje zo in elkaar. Het begon met Louis en het eindigt nu of meer bij de diepere filosofie. Dus je kan er veel kanten mee op. Is, is het een soort doemdenken, zoals je dat zo zeggen? Um, een negatief leg denken waar, waar je dan mee om moet gaan.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 O, Krishna Murti, misschien zegt veel luisteraars dat wel wat. Een fantastische uh, ja, leraar uh, geweest, Indiaanse leraar.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 mensen naar mijn workshop komen oh dat mag je niet denken en dan gebeurt het en je hebt een hele veel gedachtenkracht en daar word ik dan wel het moe van ik denk ja weet je als ik dat denk dan denk ik dat ja dat kan me voorstellen ik ga er wel proberen om het een zes of acht van te maken en dat vind ik vooral in die spirituele wereld wel eens lastig sommige mag zoveel niet sommige mensen die zich dan heel erg spiritueel noemen en die dat soort dingen zeggen daar denk ik ook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 versteren ze vanzelfsprekend ook... het, het feit dat we allemaal doodgaan. En, en ja, dan krijgen we weer... het slappe koord. Hè? En dan ga je uh, koord dansen. Ja, mensen hebben ze uh, moeite mee... dat we in een uh, dualistische maatschappij, uh, de maatschappij... in een dualistische wereld zitten. Het is dus altijd...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 je kan zomaar, als je er even verder over gaat doordenken, dan weet je dat elk conflict, al is het maar nog zo klein, ontstaat doordat mensen die grens trekken. Dus Ze, ja. ze, ze, ze willen iets niet, dus ze verzetten zich. He? Terwijl als je iets integreert, he? dus ik, ik hoop dat ik daar duidelijk in ben. Ja, integreer, Marjo. Marjo <acht> <Nee, maar laughs> is dan een, een beetje van de terminologie. Ik, bedoel, ik bedoel, nou ja, integreren. De, de de ik denk dat mensen dat best wel ja, weten. Ja. En dat is iets je brengt. Je hebt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 uh, uh, niet alleen jij, maar ik, ben, uh, ik, heb, ik heb het ook... Uh.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 <laughs> een haaseleer zijn. <laughs> een haaseleer uh, voor, voor degene die het niet helemaal snappen? En nou, je schiet er als naast vandoor hè? op het ja. moment dat jouw innerlijk, uh, wat je niet hoort, innerlijk een roep doet om jou.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 Easy to hurt each other So hard to understand why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 Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gast de De Haan en zij is vernieuwend denker en Communicatietrainer. Ik hoop trouwens nog dat we het ook nog over de Communicatietrainer gaan hebben, mm. maar wat we zeiden, dat gaan we nog ontdekken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 Hoe zeg je dat? Stuk, wat je hebt geschreven en gezegd, ja, ja. hè? Ik, ik heb er wel heel veel vragen over, want ik zit eigenlijk adembenemend te luisteren. En eigenlijk denk ik elke keer weer: wat zal ik vragen? Maar elke nou, keer komt het voor, antwoord. Ik heb je, je vragen ja. even bewaard. Ja, ik wil net zeggen: voor na het nieuws. Ja, dan ja, dan het even nieuws. lekker nieuws luisteren, want nu de muziek. Dan, gaan we dan beginnen we straks met de, de vragen van Mario. Want ik, je begon ook te gekken toen, ja, toen ze dit ging ja, zeggen. Dus ja. veel herkenning ook. Carmen, je hebt ook nog Labisifra meegenomen. Ja, van waar, uh, nou, dat sluit nou aan waar. Op, op, op wat ik nu zo, zo probeer te zeggen. Hè, van, van, word alsjeblieft vriendjes met jezelf. En daar heb je echt hulp bij nodig. Dus dat Something Inside Your Strong is eigenlijk de deal. Oh, zo oh, so mooi. In mo dit geval. Ja, ja mooi. So mooi. Dankjewel. Ja. inside